Hallo, vandaag wil ik het hebben over de conventie. U weet wel die vergadering van de parlementsleden en de politici uit de meerderheidspartijen om uit de impasse te komen rond het dossier van de staatshervorming en Brusselhalle-Vilvoorde. Nu wat mij betreft eigenlijk zie ik die conventie totaal niet zitten, ik weet niet waarom dat nodig is, als men binnen de regering er al niet uit kan, dan zal men binnen die conventie er ook niet uit kunnen, het is zoals Mark Eiskus op RTL TVI verklaarde, dat men beter zulke dingen overlaat aan experts in plaats van aan politici, want politici zijn toch alleen maar ideologisch blind zoals hij zei, alleen maar met zichzelf en hun achterban bezig, daarom zeg ik van kijk, zet daar gewoon mensen aan die expert zijn op gebied van de grondwet, van taalkunde. Van uh, allerlei dingen. Natuurlijk mogen de politici wel een beetje meesturen. maar die mogen daar geen eigenlijke stem in hebben, vind ik. Ik vind van die experts. die moeten met adviezen naar buiten komen. en dan pas moet de politiek zijn conclusies trekken. Dan pas moet het parlement zeggen ja of nee. Zo simpel zit dat volgens mij. Want als je de partijen zoals de SP, de PS en zo. erbuiten laat, kan je nooit een tweederde meerderheid hebben. die je nodig hebt om de staatshervorming erdoor te drukken. Dus, met andere woorden. Geen conventie, wel experts, dan een advies en dan het parlement dat moet beslissen ja of nee. Tot zover deze bijdrage.